8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het KNMI heeft het weeralarm beëindigd. In het hele land geldt nu code geel, een waarschuwing voor windstoten. Die blijft de hele nacht en morgenochtend van kracht. Langs de kust kunnen nog windstoten van meer dan 100 km per uur voorkomen. In het noorden van het land rijden weer treinen. De NS is de dienstregeling aan het hervatten. Eerder op de avond deed Arriva dat al. In de Randstad is nog wel een aantal trajecten waar geen treinen rijden, onder meer bij Amsterdam. Aan het begin van de avond reed bij Nieuw-Vennep een trein tegen een omgewaaide boom. De vooruit raakte beschadigd, maar de trein kon nog wel stapvoets doorrijden naar station Sassenheim. Voor zover bekend heeft de storm in Nederland geen slachtoffers gemaakt. Wel in Groot-Brittannië, daar vielen twee doden. De Vredesmacht van de Afrikaanse Unie in de Centraal-Afrikaanse Republiek... mag geweld gebruiken om burgers te beschermen. De VN-veiligheidsraad heeft een resolutie met die strekking aangenomen. Daarnaast wordt er een wapenembargo ingesteld. De Veiligheidsraad wil verder dat de VN een eigen vredesmacht in het leven roept. De Centraal-Afrikaanse Republiek wordt sinds dit voorjaar geteisterd door geweld. De president werd in maart afgezet door moslimrebellen... en sindsdien is het geweld tussen christenen en moslims opgeleid. Een handgeschreven manuscript van Bruce Springsteen... heeft op een veiling in New York 197.000 dollar opgebracht. Dat is twee keer zoveel als verwacht. De identiteit van de koper is niet bekendgemaakt. Het gaat om het manuscript van de hit Born to Run uit 1975... waarmee Springsteen doorbrak. Het gaat om een velletje gelineerd kladpapier met krabbels in blauwe inkt. Volgens het veilinghuis hebben de meeste zinnen... de uiteindelijke versie van Born to Run niet gehaald. Wel staat er een bijna perfecte refrein op. Het weer. In het noordelijk kustgebied blijft het tot vannacht stormen. Windkracht 9. In de rest van het land neemt de wind af. En er kunnen winterse buien vallen. Het koelt vannacht af tot iets boven het vriespunt. Morgen opnieuw winterse buien en het wordt een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. Oké. Okay. Hoeveel klaslokalen hebben we in de toekomst eigenlijk nodig? Alle veranderingen in de zorg. Wat betekent dat voor onze beddencapaciteit en huisvesting? Kan ons gebouw meegroeien met het aantal werkplekken? Elke huisvestingsvraag kent één oplossing. De Meel bouwsystemen. Snel en flexibel, nu en in de toekomst. De Meel. Vandaag bouwen aan morgen. Kijk op mail.com. Lieve Sint, dit jaar wil ik van u medicijnen om gezond te worden. Ik wil wat drinken tegen de dorst. En ik wil een warme deken, omdat het zo koud is...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 Van Goedenavond. Deze week draait het om uh, geloven. Eerder in de week al geloven in God, in jezelf in het bovennatuurlijke. En straks, vanavond dus in uh, geloven geloven aan of in Sinterklaas. Met uh, Gete Bruins er schreef een boekje Het Geheim van de Sint. En sportliefhebbers verheugen zich op de dag van morgen. Dan is de loting voor het WK voetbal komende zomer in Brazilië. Daniel Frankenhuis, goedenavond. Goedenavond. Ja, waar gelooft u in? In een uh, goede afloop, denk ik? ik uh, daar geloof ik wel in. In de loting, ja, een goede afloop, want die te maken heeft natuurlijk met... Uh, omdat u van de Oranje Camping daar bent, uh, in de locatie, hè, neem ik aan. Ja, de loting is heel erg belangrijk. Morgen uh, voor ons uh, bepaalt waar, uh, waar de camping komt te staan. Ja, dat begrijp ik. Maar uh, je zou zeggen, wacht die loting af en we zijn klaar, dan weten we het. Uh, dat is waar. Maar u hebt al een aanloopje genomen. Ja, natuurlijk. Het, het vergt heel veel tijd en moeite... om, uh, om alles van tevoren geregeld te hebben. Je, het is niet dat je morgen de loting hebt en dat we dan beginnen. We hebben van tevoren al vluchten moeten regelen... campingplaatsen geïnspecteerd in verschillende steden met de lokale overheid gesproken... over als wij in die stad zouden komen te spelen. Hm. Dus we hebben een flinke voorbereiding al gehad. Ja, Dus u hebt al locaties uitgekozen in Brazilië... Ja. waar het Nederlands zelf al in de buurt terecht kan komen... Uh, er is één locatie uh, waar uh, voorlopig het Nederlands elftal in de buurt zou kunnen zitten. Ja, maar kan het nou zo zijn dat die loting morgen uitwijst... dat u al nu zes locaties hebt waar u al uh, wat uh, zekerheid over hebt... en dat er geen van die zes morgen bij zit? Uh, die mogelijkheid is aanwezig. Hoi, en wat dan? Uh, daarom zit mijn uh, collega en partner uh, op dit moment in Brazilië om naar de resterende steden te vliegen en daar uh, de locatie uh, te ja. vinden. Zeg, u hebt dus al zes locaties. Hè? Laten we uh, als een goede Sinterklaas u uh, beloven dat er, dat er een locatie bij zit, die er morgen uitrolt bij de loting. Hoe ziet zo'n locatie eruit? Want het is een camping, maar, maar ja, wat is het, een camping? Het is een, uh, een, een camping met tenten, maar er zal ook een, uh, een groot entertainment-tent uh, uh, zijn. Uh, zoals uh, al eerder is geweest. Een uh, locatie waar uh, de supporters uh, de rest van de wedstrijden kunnen kijken... op groot scherm. Uh, we zijn bezig nieuwe uh, uh, entertainment daar te verzorgen. Ook nieuwe uh, uh, foodconcepten. Wat is dat, een foodconcept? Uh, er zullen verschillende soorten plaatsen zijn om te eten. Dus leuke ah. eetentjes. Uh, een, eventueel een, uh, een capirinha-bar... Dat soort uh, ideeën. Ja, zeg, en, uh, waar, mo waar moet je aan denken als u het hebt over entertainment? Uh, nou, in de afgelopen de voorgaande jaren hebben we uh, zangers zoals Danny de Munk gehad. Die is geweest, de dikdakkers. Uh, de, de, de goede B-artiesten. Ja, maar de, daar gaat de camping voor uit zijn dak. Ja, ik. absoluut. Dat is nou, laten we even luisteren in 2010 was uh, in, uh, in Johannesburg op de Oranje Camping. Want dan was het ook al feest natuurlijk. Nou, Vannacht uh, slapen hier 650 mensen op de camping. We gaan morgen allemaal naar Johannesburg. Ik ga morgen allemaal met een uh, exclusieve Oranje Camping trein naar Johannesburg. Die stopt hier uh, een kilometer vandaan. gaan we met een mars naartoe. Overigens wil ik niet van zeggen, maar hier is echt een verschrikkelijk mooie vrede. Hè? Er is geen. Gekkigheid. Heeft u te veel gedronken? Nee, nee, nee, wacht even. Ja, ik heb wel bier. Even maar de vrede ik in vrede nee, nee, maar serieus, ik vind het geweldig, werkelijk waar. Mevrouw <totstuk> <totstuk> de Bruin naast u van het Sinterklaasboek moet er nu al om lachen. Hebt u er hebt u wel eens wat van meegekregen van, van die wereld die daar aan de. Nee, ik had er Andere nooit kanten... van oranje campings nee. gehoord. Echt maar mijn zoon wel, denk ik. Oh. Maar u wel van Sinterklaas, neem ik aan. Ik wel van, van Sinterklaas, ja. Zeg maar, u bent dus de baas. U organiseert dat samen met een collega. natuurlijk Met een, met een organisatie. Wat is uw grootste angst morgen? Uh, onze grootste angst is dat uh, Manaus als speelstad wordt, uh, wordt gelood. Wat is daar mis mee? Uh, Manaus ligt heel erg ver weg, uh, midden in de Amazone. Uh, is moeilijk bereikbaar. Het is moeilijk daar een geschikte locatie te vinden. En ik denk dat het belevingswijs voor, uh, voor de supporters het minste is. Ja, denkt, denkt u wel dat de supporters op afkomen? O o o o o o nee, ja, kijk, nee, sowieso naar Brazilië. Want het is een ja. hartstikke warm. En, uh, nou juist, het is hartstikke warm. Pff, het is geen land dat bekend staat om zijn campings, zal ik maar zeggen. Nee, maar daarvoor zijn wij om die campings te ja. faciliteren. Ja, <laughs> te richten, ja, tuurlijk. Uh, wat, uh, wat ik denk is, Brazilië is een land van voetbal, feest, carnaval. Ik ja. denk dat het ontzettend goed past binnen, binnen het concept Orion Camping. Ja. Maar zou... zou uh, zou er niet iets kunnen ontstaan zoals we nu de eerder dit jaar hebben gezien? Want de Brazilianen waren niet zo happy met dat WK voetbal. Althans begin dit jaar niet, want er is een hoop armoede in dat land. En zeiden, ja, dat kost nogal wat, zo'n uh, organisatie. Nou, godzijdank zijn de meeste stadions daarvoor al gebouwd. Ja? Dus het zou dan weer een hergebruik zijn van die stadions. En ik denk... De hele wereld kijkt op dat moment naar Brazilië. En ik denk dat de Brazilianen heel erg trots erop zijn dat zij het WK hebben. Dus ik denk dat dat allemaal wel heel erg mee ja, gaat. En, en die hitte zal supporters niet weerhouden om de overstek te maken? Ik denk het niet. Ik nee. denk dat het is minder warm in die tijd dan, dan, uh, dan normaal bijvoorbeeld in Rio. Ja. In Rio is het in januari echt zomer. Um, ik denk dat het wel heel erg mee zal vallen. Ja. En u werkt samen met de KVB, begrijp ik. Het is niet uh, u, alleen maar uw eigen organisatie. Die nee, zit nee, mee nee wij werken niet samen met de KVB. We, we oh. hebben wel contacten met de KNVB. en uh, we wisselen, zoals vorige, vorige editie, uh, entertainment met elkaar uit. Huh? Maar we hebben geen vast contract met oh, de Ik dacht de dat u met de KVB en met minister Ploemen uh, nog even was wezen kijken. Wij zijn inderdaad mee geweest ja. op de handelsmissie met, uh, met minister Ploemen. Ja, de minister onder andere van uh, ontwikkelingssamenwerking... maar ook van buitenlandse handel. En wat levert zo'n reis voor u dan op? Uh, vooral contacten met de lokale overheid hmm. die heel erg belangrijk zijn. Je hebt straks uh, misschien wel 1500 supporters... die je van punt A naar B in één keer moet vervoeren. En, en uh, een stukje veiligheid is, uh, is daar ja. ook heel belangrijk in. En dat zul je toch af moeten stemmen met, uh, met de lokale overheid. Ja, is het lastig onderhandelen met zo'n overheid? Uh, als je eenmaal uh, een paar keer bent geweest en ze herkennen je... en ze weten wat je doet en je legt het ontzettend goed uit... en je hebt dan ook nog de steun van de ambassades bij... en zo'n handelsmissie van minister Plume, dan, uh, dan, dan wordt het een stuk makkelijker. Maar ik hoor hier toch in... Uh, het, is, uh, het is een andere cultuur qua zaken doen. Absoluut, het is een ja? hele andere cultuur... Uh, maar wij gaan zaken doen in, in, in Brazilië. Dus we zullen ons aan moeten passen daar. Ja, ja, ja. ja. Dus, maar, maar moet je dan ook steekpenningen? Nee, nee. nee. <laughs> het is het enige wat de heb ik niet, uh, nooit zou doen. We gaan geen steekpenningen geven. Is, uh, wijkt het heel erg af van de manier van zaken doen... Uh, zoals u die tegenkwam in Zuid-Afrika bijvoorbeeld? Uh, nee, eigenlijk niet. Kijk, Zuid-Afrika is, uh, is natuurlijk ook een, een, een ander land. Het concept was daar ook iets anders. Want daar reden we rond met campers. Ja. Dus daar was het allemaal wat flexibeler. En als je Brazilië vergelijkt met Zuid-Afrika... Brazilië is stigmaal groter. Ja, die, die afstanden over de brug is natuurlijk enorm. Ja. Dat, is een, dat is een logistieke operatie op zich. Ja, dat is een, een logistieke operatie. Hm. Um, daar, uh, daar hebben we ons heel erg goed in ingelezen. En er zijn genoeg opties om de supporters op de locaties te krijgen. Ja, zeg maar, uh, U had het net ook over entertainment voor, uh, voor de oranje uh, kampeerder. En goed, uh, goed terrein natuurlijk. Maar moeten ze ook, want die vraag is er natuurlijk steeds vaker uh, bij kampeerders. Mag het luxer? Mag het groter? Mag het uh, wat behagelijker? Nou, inderdaad. Daarom hebben wij een uh, ander bedrijf ingeschakeld. Dat heet Ivy. Uh, en die uh, gaan alle food en drank en uh, beverage ja. uh, gaan ze doen op de Oranje Camping. En daar, uh, dat gaat wel op een, uh, een stukje hoger niveau. Ja. Ja. Zeg, de Belgen zijn er ook bij, hè? De Belgen zijn er ook bij. Wat ja. doen wij daarmee? Uh, nou, wij als Oranje Camping uh, faciliteren. Het zou ze in dezelfde pool terechtkomen. Nou, dat zou heel erg leuk zijn. Ja. Um, er wordt ook een Belgencamping gecreëerd. Dat me net op. <laughs> En die, uh, die faciliteren wij ook. Wij zijn door de Bond daardoor uitgenodigd. En um, dat wordt eenzelfde soort traject als de ja. Camping. En als ze bij elkaar en tegen elkaar spelen, denk ik dat dat extra leuk is voor de fanbeleving. Ja. En, uh, ik weet niet of Kamp uh, Holland uh, nog een speciale naam krijgt. Maar uh, hebben de Belgen een naam? Of, uh, nee, die heette de Red Devils Camp. Uh, ja, en wij hebben wij, uh, nee, heten gewoon het Oranje Camp. Ja, ja, nou ja, dat is ook wel helder genoeg. Ze zullen ervan opkijken, dat neem ik aan, in uh, Brazilië. Gaat u zelf ook? Ik ga zelf ook, ja. En in welke outfit? Uh, in een korte broek en een oranje t-shirtje. <laughs> Toch wel, ja. ja. ja. Nou, ja ik vroeg me af, hebt u een voetbalachtergrond? Of bent u erbij, behalve via dit... Uh, ik ben, uh, ik ben een betrokken? enorme voetbalfan. Sinds uh, jongs af aan uh, uh, ben ik fan van een, uh, van een club. Welke? NIC Nijmegen. Ik durf het bijna niet te zeggen. Doe, ja. Waarom? daar nou, staan we onderaan. Dat maakt helemaal niet die, uit. Ja, nee, nee, nee? Nee, ik heb er het volste vertrouwen in dat zij oh. uh, verder komen. Ja, is is uh, veiligheid een probleem in uh, Brazilië? Uh, daar wordt heel veel over, uh, over gespeculeerd. Ik denk het niet. Uh, wij hebben contacten met, uh, met de ambassade en uh, met de lokale overheden. Uh, en die garanderen dat het, uh, dat het veilig is. Ja, en, en hoe bereidt u uh, de campinggast voor op wat hem te wachten staat. Want in Zuid-Afrika gaf u meen ik, een boekje uit hè, met, uh, met tips. Ja, wij, er zal nog een bijeenkomst komen voor uh, uh, de, de supporters. Dat zal in de Amsterdam Arena zijn. Ja. Uh, waar zij uitleg krijgen hoe te handelen in Brazilië... en wat ze kunnen verwachten op de Oranje Camping. Ja. Is de aanmelding al uh, begonnen? Uh, aanmeldingen wel, het is nog niet boekbaar, want we weten dus nog niet waar... maar we hebben ongeveer 800 uh, meldingen al binnen van ja. mensen die absoluut mee willen. Ja, is, is dat een, een uh, substantieel aantal op dit moment, vindt u? Hoeveel, hoeveel, hoeveel wil u hebben ja. uiteindelijk? Er moeten minimaal 500 mensen mee om het, uh, om het rendabel te maken... Met een goede loting verwacht ik 1500 mensen. Ja. En uh, is het een slechte loting dan uh, uh, 800. En, en als u goed en slecht uh, zegt, wat uh, nou bedoelt ja, u dan? Uh, als de prijs omhoog gaat, zullen er minder fans komen. En als het minder aantrekkelijke ja. steden zijn, zullen er ook minder fans komen. Ja, wat, wat, uh, als u nou een ideale loting uh, op tafel mocht leggen, of, waar Hier, zou u dan op uitkomen? Uh, dan zou ik uitkomen op Rio de Janeiro, uh, Sao Paulo en Belo Horizonte. Ja, ja want dat zijn... De, de, de steden met alle faciliteiten in de, in de buurt. Uh, dat het zijn wel kanjers van steden natuurlijk. Het, he? het zijn, maar alle, alle steden ja, in Brazilië zijn het. ontzettend groot. Ja. Uh, maar ik denk, uh, als je Rio in het rijtje kunt zetten... dat het toch de ultieme fanbeleving is. Ja. En is de taal nog een probleem? Want uh, kijk, Zuid-Afrika, dan kun je nog zeggen... nou, met ons Nederlands en, en, en hun Zuid-Afrikaans... kunnen we elkaar begrijpen. In het Engels kun je nog uit de voeten, maar Portugees? Uh, ik, ik, ben, ik spreek zelf geen Portugees, mijn partner ja. wel. Ja? Uh, en ik heb mij re redelijk goed kunnen redden in, in Brazilië. Je ziet dat, uh, dat ze daar heel erg aan het ontwikkelen zijn... Uh, en dat uh, vooral de jongere bevolking uh, gewoon uh, Engels spreken. Ja. En ik denk dat de FIFA, alle vrijwilligers die zij in huren... dat die ook allemaal verplicht Engels moeten spreken. Ja. Zeg dan maar hopen uh, dat, dat de loting goed is... dat de speelsteden goed zijn en dat, dat we doorgaan. Hè? Want dat is natuurlijk voor uw organisatie ook nog wel uh, lucratiever. Ja, ja, altijd. natuurlijk. Hè? Ja. Altijd. Gelooft u in Sinterklaas? Ik geloof <laughs> ik in Sinterklaas, ja. <laughs> dat <is> Echt waar. <laughs> nou, dan geeft u vast het cadeau morgenavond. Uh, ik mag het hopen. Nou ja. en, en, en u hebt nog even contact gehad natuurlijk met uw partner in Brazilië. Wat zegt ja. hij? Uh, die zegt dat het weer mooi is en dat de ah. spanning uh, aan het stijgen de spanning is. Opneemt. Ja, ja. Ja, ja, ja. En dan maar hopen dat meneer Blatter, de baas van de Viva, de niet uh, nog, een, nog een trucje uithaalt. Hè? Je weet het nooit. Je weet het nooit met die gasten. Nou, we wachten het met u natuurlijk in spanning af... want heel Nederland wil weten welke balletjes rollen er naar welke pool. Ik wens u alvast heel veel plezier en Fijn dat u het even wilde vertellen. Oké, okay, hartelijk. Dank Daniel Frankenhuis. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Het Govert van Braco. Geet de Bruin wisselt van stoel met Daniel Frankenhuis. Van Kunhuis, moet ik zeggen. Geet de Bruin schreef het boekje... Um, ik pak het er even bij. Het geheim van de Sint ligt al een paar jaar op tafel, hè? Ja, dat klopt. Waarom hebt u het ooit geschreven? Uh, mijn dochter, onze oudste, die, uh, die was eigenlijk op de leeftijd om, uh, ja, om het grote geheim uh, te mogen weten. En Toen dachten het... we van, hé, hey, was het nou een leuke manier om dat te doen? En wat is de leeftijd dan? Ja, ja, of acht, negen. Dan moet het wel stoppen? Ja. ja. Ja. Eigenlijk wel. Ja, maar... Het verschilt natuurlijk per kind. Hè? Het heeft natuurlijk met de, soms ook wel met de plaats in de kinderrij te maken. Als het eerste is van het, van het gezin. zeg maar, Dan merk je dat kinderen vaak wat langer door uh, ja. geloven. Want dan houden de ouders dat wat langer in stand. Maar is het de jongste... Dan zijn ze soms al ja. zeven of zo. Weet je. Dan hebben de ouders zoiets van, nou, kom maar op. We gaan door met de surprises of en, iets. En hij dacht, ik zeg het niet, ik ga het ervoor lezen in mijn eigen ja. boekje. Ja. ja. Wat vond ze daarvan? Ja, super. Ja. Natuurlijk ook omdat ze zelf de hoofdrol uh, erin speelt. En haar broertjes ook meedoen. Maar uh, ja, we hadden natuurlijk ook wat ieder kind dan ook heeft. Hè. Ze was natuurlijk nieuwsgierig. En ze had al gezien ja. dat de Sint in het dorp een andere mijter op had. En toch een iets andere bril. Ah, en, de twijfels. Ja, de twijfels en de vragen. Ja. En dan merk je van, hé, hey, op die leeftijd beginnen ze dan ook uh, andere soorten dingen te zien. Ja. En uh, ja, dan kom je op een punt dat je denkt... oké, okay, ga ik keihard door met liegen? <laughs> of ga ik uh, het nu vertellen? Ja, nou ja, het gaat dus vanavond over geloven in, in, in Sinterklaas. Ja. Eerder deze week was uh, hier in twee dingen te gast Herman Wechter... Uh, van de, de Evangelische Omroep, hij is daar presentator, En hij legde uh, uit toen het over geloven ging... maar vooral over geloven in Sinterklaas... Uh, dat hij zijn kinderen verder niet voor de gek houdt als het om Sinterklaas gaat, dan hebben we van het begin af aan duidelijk gezegd... die bestaat niet. Wat ik geloof, zeg Heb je dat gelijk vanaf het begin af aan ja. gezegd? Ja. Ach, die kinderen hebben nooit lekker kunnen genieten van de schoen Zeker. En... Mijn, oh. mijn jongste dochter is vijf. Zij weet dat Sinterklaas niet bestaat. Maar hij bestaat wel. Want zij zegt, ik heb hem gezien. En ik heb zwarte pietelaars gezien, zei ze. Dus Sinterklaas bestaat wel. Voor haar is dat... Maar dan heeft ze een vader die dan zegt, hij bestaat niet. Wij, wij zeggen nooit, wij houden ze nooit voor de gek. Dat vind ik het belangrijk. Ik wil gewoon eerlijk zijn tegen mijn kinderen. En wat je nu ziet in, bij mijn middelste dochter is acht. Dat is heel ingewikkeld. De juf heeft uh, pas geleden een mail gestuurd aan de ouders van... als jullie kinderen weten dat Sinterklaas niet bestaat... wil je ze alsjeblieft vragen of ze dat dan niet willen zeggen... Ja. tegen de andere kinderen, want die geloven er nog in. Dat is pas ingewikkeld. Dat je je kinderen eerst dat je echt moeite doet om ze te laten geloven in Sinterklaas... en dan vervolgens ga je vertellen dat was allemaal niet waar. Ja, zei weg dat tegen uh, Alice de Bruin. Ja, en meer in het bijzonder tegen de luisteraar op... Uh, op verzoek aangeven van Alice. Ja. Wat vindt u van zoiets? Uh, dat iemand zegt, ja, ik, ik haal mijn kinderen gelijk uit de dron. Ja, ja dat is natuurlijk een persoonlijke keuze. Nou, ik vind het wel erg. Uh, ik zelf vind het natuurlijk heel erg jammer. Want ik vind het een heel mooi sprookje, een heel ja. mooi verhaal. En ik vind het ook iets... In onze natuur, of in onze cultuur ja. passen. Het is echt een Nederlandse traditie. Ja, maar wat is, lang... wat is uw eigen betrokkenheid bij die traditie? Ik bedoel, iedereen wil zijn kinderen vertellen. U hebt de originele manier van een boekje genomen. Maar ja. hebt u iets bijzonders dan met, met, met Sinterklaas of met het feest op zich? Uh, ja, ik heb natuurlijk mijn eigen jeugdherinneringen. En die waren heel erg leuk. Ik kan me nog herinneren, ik woonde vroeger in een café-restaurant. En dan werden we smorgens vroeg wakker. En dan was het Sinterklaas geweest. En dan ja. kwamen we het café binnen. En dan stond rondom het biljart stonden alle cadeaus. En ik zie nog die mooie fiets staan. Dus ja, dat is zo bijzonder. Ja. En op het moment dat je dan zelf kinderen krijgt... dan geef je aan je kinderen wel weer... Ja, het geloof mee en de hoop... en het vertrouwen op het goede en het mooie. En je geeft ook een stukje terug nou ja. aan je ouders... dat je het feest doorgeeft... is voor hun eigenlijk ook weer een cadeautje dat je het mooi gehad ja, en leuk gehad hebt. Dat je het hebt. goed gekoesterd hebt. Ja. Uh, maar, maar, maar ik begrijp ook dat u, u komt uit het kleuteronderwijs. Ja. Uh, daar hebt u natuurlijk als geen ander met Sint en Piet... en kinderen te maken absoluut, gehad. Absoluut. En, je, en met kleuters heb je natuurlijk ook uh, kleuters geloven. Ja, die zitten nog in een fantasiewereld. Hè? Die hebben moeite om uh, de fantasie en de werkelijkheid te scheiden... En, maar dat is ook een hele mooie, mooie gave eigenlijk nog op die leeftijd. Ja. En ja, dat is gewoon prachtig om met hun daarmee bezig te zijn natuurlijk. En het geeft ook een heel mooi, ja, het geloven in. Ja, het geeft toch een, een andere soort dimensie dan... Dan zomaar de feiten op een rijtje zetten. En dat er iets mystieks is en dat er iets goeds is in de wereld. Ja, zeg maar, ja. Nou, nou krijgen we daar die hele Zwarte-Pieten discussie overheen. Hè? Mag Piet ja. wel zwart zijn, dan mag hij wel een, een oorring hebben, mag hij wel krom praten. Wat vindt u? Ja, dat is lastig. Ja. Ja, ik kijk zelf heel anders er tegenaan. Omdat ik niet het idee had van nou dat komt uit de slavernij. Als je er naar kijkt, kun je dat natuurlijk ook bedenken. Uh, toen ik zelf het boekje schreef, heb ik ook nagedacht van hé, hey, waar komt dat verhaal vandaan? En mijn man en ik wij kwamen eigenlijk uit bij een soort geschiedenis van de Zwarte klazen, Muzikanten die door de straten trokken en gewoon vies waren ja. en zwart waren. En dan krijg je toch wel een heel ander idee. Maar ik vind wel als mensen zich ja, er heel erg aan storen. Uh, Moet het Ja, e dat je, daar, ja, dat je? Dat je ja. daar toch wel naar mag kijken als, uh, ja. als gemeenschap natuurlijk. Maar onze kinderen hebben natuurlijk ook een hele andere beleving bij een Zwarte Piet. Want die gaat al niet meer met de roe. Nee. Achter ze aan natuurlijk. Dus het is wel anders. Ja. Ja, ja het is, is anders. En ik sprak net een collega hier op, uh, op de gangen die zei... Uh, hij had een discussie thuis met zijn zoon van 13 over Zwarte Piet. Mag hij wel zwart zijn? En, ja. uh, en vader vond van nou, laten we hem een, een, een ander kleurtje geven. Maar die zoon die zei nee, die Zwarte Piet hoort zwart te zijn. Een jongen van 13. Ja. Dus uh, die was heel erg. <laughs> Absoluut. Dus er is nog ja. hoop voor de mensen die aan die kant staan. Uh, ja, van de, de weet je. En hij komt ook... Ja. Vroeger kwam hij ook door de schoorsteen. Dus daar ja. was hij natuurlijk ook zwart. Ja. Maar ja, het hoort er gewoon bij. Maar ja, nou krijg je van kinderen de vraag... hoe kan dat dan? Want wat is een schoorsteen? Ja, dat Leg dat klopt. maar eens uit. Ja, en op het moment dat ze daar vragen over gaan stellen... Ja. He, dan zijn ze een beetje aan het onderzoeken. En dat merk je ook het verschil. Je zegt van, nou, kleuters, die hebben gewoon de fantasie. Maar ja. als ze, he, groep drie of vier... Dan, uh, ja, dan gaan ze toch wat meer verbanden leggen. En dan zien ze verschillen. En als ze dan nog iets ouder zijn... ja, dan komen toch meer de vragen inderdaad... van, hoe zit dat dan met die ja. schoorsteen? Want u vertelde net... Uw dochter was acht en toen dacht u: ja, Nou, moet ik er toch via dat boekje maar vertellen dat het een mooi sprookje is? Ja, ze begon zelf ook, ja. weet je, ze reed paard. En ze zag op een gegeven moment dat alle witte Cora was weg. Witte Polly was weg uit de wow. manege. Dus alle witte paardjes waren weg. Weet je? Dus zij begon zich dingen af te vragen. Allemaal Amerika's geworden ja. Ja, dacht dat, uh, ja. Ja, nou ja. ja, natuurlijk ga je dat afvragen. Want je kunt je ook afvragen hoe lang moet een kind het sprookje in stand houden. Hè? Want ja. het gevaar is natuurlijk toch op school... als je wat ouder bent en nog in Sinterklaas gelooft, 9, 10... Ja. Dat, uh, dat je gepest wordt misschien wel. Ja, ja, dat ze zeggen. Weet je, dat je als kind. Uh, ja, dat nou kan om Sinterklaas, dat, dat, dat kan, kan om heel veel dingen worden. natuurlijk, dat kindjes uh, gepest worden helaas. Niet alleen om Sinterklaas. Nee, maar ik bedoel, het is wel een prikje. Ik denk evenwicht. wel, weet je, als je het hebt over, ja, van oorsprong misschien ook nog katholieke scholen, hmm. maar als je het hebt over zo'n groep vijf... dat is eigenlijk wel een breekpunt. Ja. In, in, in, de, in de basisschool. Want dan gaan ze ook vaak surprises maken voor elkaar... gedichtjes maken erbij. En dat is eigenlijk ook een mooie manier... om van het een naar het ander te komen. Dan ja. nou ja. zijn, nou zijn er ook ouders van kinderen met ADHD... die zeggen, ja, en die flauwekul... zeggen zij dan, die begint ja. al zo vroeg in het jaar... en die, en die ADHD-kinderen krijgen daar ook nog stress van. Ja. Dus die zitten een periode lang... In die spanning moeten we dat wel willen. Dus ja. die zeggen, haal ze zo snel mogelijk uit de droom. Hè? Oh, oké. Okay. Ja. ja, dat kan ja, als je een kind terug, hebt. Hè? Ik weet het niet. Ik vind het jammer. Ik heb wel eens ooit, ook bij ons in het dorp... tegen een aantal winkeliers gezegd... die na de grote vakantie al pepernoten in de bak ja. hebben liggen. Van jongens, kan dat niet wat later? Na de herfstvakantie bijvoorbeeld. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel een puntje, puntje van zorg... rondom het hele sprookje van Sinterklaas. Ja, ja. De, de pepernoten die slikken we al in augustus, ja. uh, september. We hebben, jammer, het, hier, hè? hebben we het hier in twee dingen al met de pepernotenfabrikant... Uh, over, over de fabricage gehad in ja. augustus. En ja. toen lagen ze er al, hè? Maar ja, de kerstballen liggen er nu ook al. Voordat je het weet is het Valentijnsdag, Paas. Ja. Dat is de commercie die toch ook getrokken ja, is. Ja. Ja. Maar het dat... doet niets af, denk nee? ik, aan de oorspronkelijke gedachte. Weet je, het is toch een, een gezinsfeest, een familiefeest. En ik denk ook een hele andere waarde dan het kerstfeest. Waar al meer met he, dure etentjes. En... Het heeft een andere sfeer. Dit is, het gaat echt ja. over het samen zijn in het gezin. En de kinderen verwennen... Ja. Ja, zou het jammer vinden als Sinterklaas, want dat is ook een verschuiving... die ook wel min of meer aan de gang is, naar kerstcadeaus uh, doorgaat? Ja, dat zou ik verschrikkelijk jammer vinden. Ja. omdat Ik vind het echt, het is een Nederlandse traditie. En als je kijkt uh, ja, naar de kerstman. Ik bedoel, in Amerika hebben ze Santa Claus, maar dat, dat komt toch wel van onze Sinterklaas af. Dus dan denk ik, ja, dat, dat vind ik enorm jammer. Want dan heb je toch een soort uitholling van... Ja, Kerstman daar nu nog in gaan geloven, dat is niet onze traditie. Dus dan wordt het gewoon een verhaaltje. En dat is hetzelfde als wat, wat de vorige spreker dan zegt. Van, ja, ik zeg het alvast tegen mijn kinderen dat, het, dat die niet bestaat en dat wij dan misschien de cadeautjes doen. Maar als kinderen gaan zitten zingen bij hun schoen, hè, eh, dan gaan ze niet meer zingen voor papa en mama. Dan zing nee, je toch voor, voor Sinterklaas. Sint. Ja, we weten nog voor, van u zelf uh, waar het geloof ophield, op welk moment. Ik weet nog heel goed dat ik in de, keuken, in de keuken aan de tafel zat... en dat mijn ouders het tegen mij vertelden. Ja. ja, ja. Dat, dat ik echt dacht, jee! Nee. Ja. Maar in de zin van, uh, wat ben ik in de maling genomen? Of wat jammer dat het sprookje uh, een andere kant op gaat. Ja, dat laatste. Ja. Ja. Ja. En ik denk dat heel veel kinderen natuurlijk... Hè, het ligt er ook aan de manier waarop ze erachter komen... waar wel ja, denken van, verdorie, ik ben in de maling genomen... Maar ik denk met name wat jammer dat het niet echt is. Ja, want de vraag aan, aan meneer Frankenhuys is... Uh, ik weet niet in welke mate hij... Uh, in gezinsverband Sinterklaas doet u eraan? Ik, uh, de, ik heb de de de voor het eerst Sinterklaas gevierd met mijn zoon. Die is nu twee. Kijk, en die gaat het een beetje begrijpen, natuurlijk. Ja, he? nu langzaam te begrijpen. Maar nu ja. is voor vader nog het leukst, natuurlijk. Om zijn zo- en zo beestje te begrijpen. Ja, absoluut. natuurlijk. Met papier en een cadeautje. Ja, absoluut. Ja. Maar u, u wilt het sprookje ook wel in stand houden, he? zolang is, als het kan, hè? Zolang he? als het kan, ja. Ja. Ja, <laughs> ja, nou dat willen we dus blijkbaar uh, allemaal. Kunnen we het aan Christian ook nog even vragen? Christian Bonenbakker, Sinterklaas vanavond. Ja, Christian, ja. jij zit nieuws te lezen. Ik ken ja, ja. de gezinssituatie niet, maar zou je het vieren vanavond? Um, als ik vrij was geweest, had ik waarschijnlijk wel iets gedaan. Ja? Nu hebben mijn kinderen gisteravond een schoentje mogen zetten. En dan oh. hadden we vanochtend pakjes ochtend. Ah, oh, die... oh, oh, Dat is ook zo bijzonder. Als ze al pakjes die pakjes mogen. Ja? Ja, ja, ja, ja. ja, we wilden het ook wel iets kleiner houden. Want Sinterklaas loopt zo uit de hand tegenwoordig. Ook ja. op, op scholen. Oh, Daar kijken ze Sinterklaasjournaal. De kinderen ja, hebben Sinterklaas drie, vier, vijf keer zien langskomen. Ja, ja dat klopt. Ja, ja, niet waar jullie het allemaal over gehad hebben. Nou, net ja, keer, maar... ja, dit is wel ja, ja. Nou, aan, aan Geet de Bruin toch een punt van zorg... dat kinderen komen ook op een leeftijd. Dat ze zien van, hé, hey, die heeft toch een iets groter en duurder pakje dan ik gehad. Ja. Ja. En ik dat denk dat het altijd momenten. zo geweest is, hoor. Ja, dat dat is het ook zo in onze geweest. jeugd zo was. Ja. Ja. Um, en nu is er natuurlijk meer, meer te koop dan vroeger. Ja. Maar uh, ja, en ik denk met name ook het Sinterklaasjournaal... dat houdt het wel langer in stand uh, die met je dat met het echt uh, is. en uh, Ja. Ja, want ja. dat is dan toch de echte. Hè? Kinderen ja. denken op een gegeven moment... nou ja, al die hulp en vooruit dan maar. Maar ja. ja, die man op tv... ja, dat is hem toch wel. Ja, nou ja. zit u hier vanavond. Jouw kinderen zijn groot uh, ja. natuurlijk. Dat u denkt van, ja, ik kan er wel even tussen. <laughs> ja, nou, vandoor vandaag. wij doen het inderdaad uh, ook morgen. Ja. Omdat onze dochter op kamers zit en die is, uh, die is morgen pas thuis. Ja. Maar we gaan het zeker vieren. Ja. En uh, mijn man die is, is vandaag nog met mijter en baarder in dienst is, geweest. Is die, uh, hulp, hulp. Ja, dus hulp Sinterklaas. Schattig. Dus uh, ja, dat is, uh, speelt bij ons toch wel echt. Uh, ja. Ja. ja, we doen het allemaal dus toch nog. Hè? Sinterklaas uh, vieren min of meer. Ja. Ook al zijn de kinderen dertig, maakt niet uit. Absoluut. Je probeert toch... Wel, het is ook een mooi moment om even met elkaar te het zijn. Het is een gezinsfeest. Ja. ja. En echt iets Nederlands. Dus ik hoop dat we erin uh, blijven geloven. Ja, en dat mag blijven van die, uh, van die mevrouw van de Verenigde Naties... Hè, die naar Zwarte Piet gaat kijken naar zijn kleur. Ja, ja. Ja, we moeten er gewoon een keer uitnodigen hier. Ik denk we een allemaal een cadeautje. Moet Ik eens denk kijken bespreken. Ja. ze over de streep. Ja, en misschien moeten ze een keer kijken naar de dwergen met Sinterklaas, met, nou. uh, met de kerstman. Nou, nou, daar eens naar kijken, naar nou, de uitbuiting van die kleine. Ja. Ja. Fijn dat u hier wilde zijn op deze avond. Ik hoop Graag dat u met minder storm terugkomt dan u gekomen bent. En Sinterklaas en u... veilig is op de daken. Huh? En dat hij voorzichtig is. We wensen meneer Frankenhuis veel succes morgen bij De Loting. Dit was Twee Dingen van Max voor vanavond. Meer informatie over de uitzendingen kunt u krijgen op tweedingen.nl, onze website. Morgen gaat het weer over geloven. Dan praten we over geloof in de wetenschap. En met wie kan je dat beter doen dan met Nobelprijswinnaar Gerard Het Hoofd. Zometeen BNN Today, Willemijn Veenhoven. En Willemijn, wat ga jij doen? Heb jij al bitcoins? Nee, dat zijn die Chinese muntjes, maar daar wordt voor gewaarschuwd. Hè? Niet aan beginnen. Nou, niet echt Chinese munten. Maar, maar in China doen... gebruiken ze ze veel. Ja, daar gebruiken ze veel, maar daar wordt is sinds vandaag heel erg voor gewaarschuwd in China. Ja. Um, de vraag is, ja, moet je er nou wel of niet aan beginnen? Wij zetten na negenen de risico's voor je op een rijtje. Ja. Er zijn ook mensen godschuwelijk rijk van geworden. Dus dat kan ook weer een overweging nee. zijn. Nepgeld. Nepgeld, ja, virtueel geld. Hè? Ja. Yes. Goed, dat allemaal en nog veel meer. Onder andere de storm, de butler. Je hoort het vanzelf. In BNN Today, zometeen. Eerst, en hoe het Dit is Radio 1. Christian Bonenbakken. Het KNMI heeft het weeralarm beëindigd. In het hele land geldt nu code geel, een waarschuwing voor windstoten. In het noorden van het land rijden weer treinen. De NS is de dienstregeling aan het hervatten. En eerder op de avond deed Arriva dat al. Bij Nieuw-Vennep is een trein tegen een omgewaaide boom gereden. De vooruit raakte beschadigd, maar de trein kon nog wel stapvoets doorrijden naar station Sassenheim. Voor zover bekend heeft de storm in Nederland geen slachtoffers gemaakt. Wel in Groot-Brittannië, daar vielen twee doden. Bij de aanslag van vanochtend in Jemen zijn 52 mensen omgekomen. Bij het ministerie van Defensie ontplofte een autobom en daarna ontstond een vuurgevecht. Onder de slachtoffers zijn twee Duitse hulpverleners. De daders waren volgens de Jemenitische autoriteiten waarschijnlijk aanhangers van al Qaeda. En overvallers hebben bij een juwelier in Parijs voor 800.000 euro aan dure horloges gestolen. De twee gewapende mannen hielden daarbij het personeel onder vuur. In Frankrijk zijn de laatste tijd veel overvallen op juweliers. Zo nam een gewapende man afgelopen zomer op een tentoonstelling in Cannes voor zo'n 100 miljoen euro aan juwelen mee. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is twee over half negen. Minister van Financiën Jeroen Dijzelblom, die waarschuwde ons deze week... voor de gevaren van virtuele valuta als de bitcoin. En vandaag werd er ook bekend dat er een heuse bitcoin bitcoinverbod komt... voor Chinese banken. De vraag is wel of niet kopen die bitcoins. Na negene advies van twee experts. En dan natuurlijk de laatste update zometeen over de Sinterklaasstorm. Als wij in 2010, willen Willemijn, hadden belegd in bitcoins... in plaats van dat vage BV'tje van Marco Borsato, wat jij zo graag wilde... en we hadden 65 euro bij elkaar gelegd... Ja. Ik ben even een miljonair geweest? Nou. Zo is dat ding in waardig Maar nee. Zo'n leuke, betrouwbaar man, die borsator. Ik hoor het je nog zeggen. Goed. Mijn introman, Rolof de Vries, straks meer van jou. Um, eerst het sportnieuws. Robert Meder, goedenavond. Ja, goedenavond, ja, goedenavond, ja, goedenavond. Ja, goedenavond, daar ben ik. Anjen Robbe is uh, de komende zes weken uitgeschakeld. De aanvaller van Bayern München raakte gisteren in een uh, bekerduel... tegen Augsburg zwaar geblesseerd na een botsing met uh, de keeper Marvin Hietz. Robben wist direct dat er iets mis was. Ja, ik voelde gelijk. Ik had, ik had verschrikkelijk veel pijn. En, uh, dus ik lag op de grond en eigenlijk pas na een paar seconden keek ik een keer uh, naar beneden naar mijn knie. Het uh, ja, bloed spoten gewoon uit omhoog. Het was net een vol pijn. Ja, dat is dus niet goed. Uh, verder de hockeysters die hebben de halve finale in de World League gehaald. Oranje dames wonnen met 1-0 van Nieuw-Zeeland. Het was niet makkelijk in de Argentijnse hitte. Dat vond ook de doelpuntmaxer Lieve Wijwelte. We maakten er heel erg een remwedstrijd van. En dat is gewoon in dit weer echt heel zwaar, kan ik je vertellen. Het was heel erg dat wij dan met een paar naar voren gingen niet aansluiten en dan verloren we de bal weer en dan gingen zij weer en dan moesten wij weer. En uh, dat maakte het ook gewoon heel erg zwaar. Ja, in de halve finale spelen de dames zaterdag. Dan is nog de vraag tegen wie, Argentinië of Zuid-Korea? En dan natuurlijk de WK-loting in Brazilië. Morgen weten we dan eindelijk tegen wie Nederland in de groepsfase moet voetballen. Maar niet alleen de tegenstander is belangrijk. KNVB-directeur Bert van Oostveen heeft uh, ook een duidelijke voorkeur voor de speellocatie... Nou ja, als je uh, doorgaans leeft op de 52e breedtegraad uh, in het noorden... en uh, je staat hier nu al op uh, Sinterklaasavond te zweten... Uh, dan uh, wil je natuurlijk het liefst hier, want je staat op zuidelijk zuidelijke halfrond... zo zuidelijk mogelijk spelen. Met andere woorden, daar waar het, het eigenlijk het koudst is. Zometeen gaan we live contact zoeken met uh, Brazilië. Dat doen we om 10 uur in NOS, langs de lijn. Meneer Meder, dankjewel. Dankjewel. Goeie naam. Dag. Dag. Dag. Dag. Ga je goed? Ja. Okay.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 When he woke up with nothing, he said, I'll tell you something, then you got nothing, you got nothing to lose. Now I got a hole in my pocket, a hole in my shirt, a whole lot of trouble, he said. But now the money is gone, life carries on, and I'm missing like a hole in the head. Oh, on. No.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 Yeah, we got holes in our lives. Where well, we've got holes, we've got holes. But we carry on. Yes. Passenger Holes. Radio 1, PNN Today. Sinterklaas Rood, dat is de code vandaag. Tijdens de tweede grote storm van het jaar. Een kort overzichtje van de dag. De Sinterklaasstorm houdt Nederland in zijn greep. De bij Zomers, zo heet het, Zomers. Zo voelt het niet. We hebben dus als KMI zijn de code rood uitgegeven. Dat zijn zeer zware windstoten. De komende uren zal die wind alleen nog maar gaan toenemen. En met name ook de vlaaglijkheid van die wind ook gaan toenemen. Zowel de wind er straks met 10 of elf inkomt. Dan slaat dus ook het water hier tegen de kant op. Het verschil met die vorige storm is dat we deze keer ook vooral last zullen gaan krijgen van hoog water. KM heeft 42 vluchten naar bestemmingen in Europa geannuleerd. Maar tweede helft van de avond gaan we toch terug naar de acht. Maar dat is nog steeds een stormachtige wind. Blijft nog steeds stevig doorwaaien. De storm die over Nederland raast, ontwricht een deel van het openbare leven. Er staan aanzienlijk meer files dan normaal, zo rond de 300 kilometer. En boven de lijn Haarlem-Amsterdam-Zwolle rijden geen treinen. De harde ...maakt het ook de pieten en sint niet makkelijk. Toe hoeven we ons geen zorgen te maken. Met de pakjes komt het wel goed. Daarom moet dus de kering dicht. Dat is bijzonder, want de laatste keer was in 2007. Oké. Okay. Dankjewel Antoine, voor nu. Het waait, dat is duidelijk. Ja, en een uur geleden heeft het KNMI het weeralarm beëindigd. En daarom geldt nu code geel in het hele land. En verslaggever verslaggever Menno Reemeyer, die is op Ter Schelling. Menno, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. Ik luister even mee. Ja. ja, het waait nog flink. Ja, ja. dat mag je wel zeggen. Noordwestenstorm, ja. vliegende storm. Riepen ze hier vanmiddag? Nee, we dachten even dat het vanmiddag het hoogtepunt geweest was. Zo rond een uur of drie. Ja. Toen kwam hij een beetje uit het zuidwesten. Uh, maar hij begint nu toch aardig weer aan te wakkeren. En komt uit het noord, uh, noordwesten. Ik ben even in de luwte gestaan. als je het niet heel erg vindt. Want anders hoor ik jou helemaal niet. En wat ze hier ook hebben, Willemijn. Nou. Ik, kon, ik kon hier net nog lopen, maar het is nu. Uh, Water op de kade. Water op de kade? Ja, ja Dat is het grote, ja. pro ja. Ja, ja. Dat wordt het grote probleem hier. Hè? Komt eruit. Springtij, ja. De laatste boot vanuit Harning is net aangekomen. En ik denk dat dat dan ook echt de laatste is. Er staan nog een paar bussen op het parkeerterrein. Maar ik denk dat dat met een uurtje staat het hier helemaal blank. Jij bent er al de hele dag. Je bent er eigenlijk gestrand. Hè? Hoe, hoe was de dag voor ter stelling? Ja. ja, heerlijk. <laughs> ja. Ja, ik kan niet anders zeggen. Uh, het leven ging hier gewoon door. Ze maken natuurlijk wel wat, wat vaker mee. Uh, ik hoorde wel dat het niet zo vaak is als wij misschien uh, op het vasteland wel denken. Dat ze hier het om de week hebben. Nee, maar ze kennen het natuurlijk wel een beetje. En dan gaan gewoon de mensen boodschappen doen. En kijken af en toe eens eventjes uh, naar buiten. Of lopen even naar buiten. Om te voelen hoe hard die wind dan is. Dat was het wel een beetje. Ja. En voor de rest, ja, veel, veel, toer of, nou, veel toeristen waren het dan ook weer niet. Maar die toeristen die er waren. Ja, dan ga je toch eventjes naar zo'n punt toe waar je heerlijk kunt uitwaaien. Ja. En dan is het gewoon lekker. Klinkt eigenlijk allemaal ja, leuk, gezellig. Een <laughs> dagje uit. Maar in, intussen zeg je, ja. he, de, de kaders lopen onder. Dus ik neem aan dat er wel ja. wat voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. Tuurlijk, tuurlijk. Uh, want niemand wil echt natte voeten. Tenminste niet in huis. Dus uh, bij de kader heb je allemaal muurtjes. En daar, daar, daar kun je normaal gesproken tussendoor lopen. Maar die opening hebben ze nu dichtgezet met houten schotten en zandzakken er tegenaan. De terminal van de veerboot, waar je altijd opstapt, daar hebben ze ook schotten omhoog laten komen uit de grond. Ook allemaal zandzakken er tegenaan. Dus ze hebben zich voorbereid. Maar wat me dan wel weer opvalt, is dat de storm aan zich, tot dusver zeg ik, want het is nog even bezig en het blijft nog tot morgenavond. Mm -hmm. In ieder geval heel hard waar hier, weinig schade heeft opgeleverd. Ja, dus in vergelijking met de storm van eind oktober is het, nou, valt het enorm mee. Nee, ik sprak de plaatselijke weerman en die zei toen hadden we windkracht, 8, of, uh, windkracht 11 sorry. Ja. en we zijn niet verder gekomen nu dan, dan windkracht 10 met een paar uh, flinke uitschieters. Maar ook de uitschieters in oktober die waren eigenlijk groter, maar dat schijnt er ook weer niet helemaal toe te doen. Het is het, het, het, het samengaan van elementen, dat, dat springtij en de volle maan en noem het allemaal maar op. En daardoor komt dat water nu ook, en dat gaat echt in een rap tempo, <lacht> ik moet gewoon achteruit lopen, anders krijg ik natte voeten, uh, krijgen we ook te maken met dat hoge water? Moet jij nog, nog, nog naar buiten vannacht? Of ga je lekker bij de haard kruipen? Nou, ik sta nu buiten. Ja. Uh, en ik ga straks... Ja. Ja. dat hoor Ik Ik had ook liever binnen gezeten, <laughs> want ik, ik krijg ijskoude handen. Maar, maar ja, nee, het is gewoon werk natuurlijk. En uh, straks om tien uur, als het het hoogste punt is, wil ik dat toch zien. Uh, en dan ga ik toch kijken even. En ik denk ook morgenochtend laten horen op Radio 1, denk ik. Nou, en dan ga ik naar binnen. En dan ga je naar binnen. Morgenochtend ja. dus. Sterker. Ja. sterkte. Menno Reemmeijer, daar op ter Schelling. Wow. Vanaf vandaag in je bioscoop The Butler, een film over slavernij en rassediscriminatie. Losjes geïnspireerd op het leven van Eugene Allen, een zwarte man die zich opwerkte tot butlerbaas van het Witte Huis en 34 jaar lang voor verschillende Amerikaanse presidenten zorgde. En over zijn zoon, een strijder voor rechten van zwarten. Wat doet je vader? Do? Hij is een butler. Young brother, de zwarte domestic spel een belangrijke rol in onze geschiedenis. Er on hier iets speciaals. I know your son is a freedom rider. Turn the bus! Everybody out! No, I never understood what you all really went through. you've changed my mind. heart. Bij het castingbureau hebben ze ook het best gedaan. De ene ster na de andere werd uit de kaartenbak gevist. Forrest Whitaker, Robin Williams, Lenny Kravitz, Ellen Rickman... Mariah Carey, ja, ja, ja, ja, ja, John Cusack, Jane Fonda... en Oprah Winfrey is weer eens in een film te zien als vrouw van de butler. Filmkenner Robert Bloklands heeft de film al gezien. Het schijnt een enorme tranentrekker te zijn. Dus ik ben benieuwd of hij het droog heeft gehouden. En Robert? Uh, nee, absoluut niet. Niemand die de film oh. ziet kan het droog houden volgens mij. Je moet echt zakdoek meenemen. Ja. Roloff zegt het net al. Het gaat over het leven van een zwarte Amerikaan die opgroeit als slaaf en vervolgens Butler dus wordt in het Witte Huis. Um, president Obama heeft hem al gezien die pinkte een traantje weg. I zag see the Butler en I, I did tear up. Uh, I, I teared up just just thinking about not just the Butlers who worked here in the White House, but an entire generation of people who were talented and skilled. Maar omdat er discriminatie. Yeah, er was zo ver dat ze konden Nou, je was in goed gezelschap, Robert. Obama <laughs> moest dus ook een, een, een traantje laten vanwege niet alleen de film, maar het hele verhaal erachter. En jij hebt hem gezien in New York op Times Square. met in het publiek vooral zwarte Amerikanen. Ja, was dit een beetje dat algehele gevoel, emotioneel traantje wegpinken? Ja, enorm. En het is volgens mij heel anders om die film te kijken... in een zaal met 600 zwarte Amerikanen... dan met uh, een paar filmjournalisten in Amsterdam-Noord. Het is, het is, uh, je voelde in die zaal dat iedereen het verhaal herkende. Uh, aan de hand van het uh, verhaal van Eugene Allen... wordt dus uh, ja, de opkomst van de Afro-Amerikaanse mm -hmm. mensenrechtenorganisatie geschetst. En iedereen heeft er natuurlijk ervaring mee, al die zwarte Amerikanen. Die zijn of een keertje gediscrimineerd of aangevallen. Hebben uh, ouders of grootouders die ermee te maken hebben gehad... in de jaren 60 of 70. En in die zaal voelde je gewoon... dat iedereen zijn eigen verhaal had bij deze film en dat dat hebben we natuurlijk in Nederland hebben we dat niet op die manier. Nee, omdat het zo recent is ook nog natuurlijk. Dat is dat speelt mee. Het is heel recent. Uh, het is natuurlijk een, een, ja, een zwarte bladzijde... uit de Amerikaanse geschiedenis. Uh, 50 jaar geleden mochten zwarte mensen nog niet... in dezelfde wc's plassen, niet in dezelfde bussen rijden. Dat is echt heel snel gegaan de afgelopen 50 jaar. En daar staan we niet bij stil, vaak. Wat het mooie is, Mariah Carey die heeft ook een, een rolletje in de film. En um, ook zij heeft dit nog in het echt meegemaakt. Kan je nagaan. Zij is, uh, wat is het? Nou ja, ze zal begin 40 zijn. Um, zij vertelt, ja, ze, ze werd vroeger ook bespuugd in een bus... omdat ze gekleurd is. Uh, luister even mee wat ze hier overzij tijdens een persconferentie. That actually happened to me and that was almost the deepest thing to me in the movie because I know, like I know what you went through and it happened to be on a bus as well. It was a school bus. Where somebody spit on you? Yeah. Ja, dat heeft het meegemaakt, dus dat iemand in haar gezicht spuugde. Ja, dat, dat kunnen we ons überhaupt niet voorstellen. Ik bedoel, jij bent blank, ik ben blank, ik ben getrouwd met een zwarte man. En ik denk dat wij blanken dat heel moeilijk kunnen voorstellen hoe het is om toch anders bekeken te worden. We denken soms van goh, het is heel makkelijk en het zal allemaal wel meevallen tegenwoordig. Maar zo werkt het dus niet. Het is nog steeds, zoals luimerend racisme is, is in Nederland of zo, maar in Amerika nog veel erger. Ja, merk je nou ook als je daar, want je hebt hem dus daar gezien in een zaal vol met uh, zwarte mensen, dat, dat het, een, uh, het leeft, maar het is ook een, een belangrijke film voor de Amerikanen. Nou ja, Sowieso zijn er heel veel belangwekkende films over dit onderwerp dit jaar. Het is 150 jaar geleden dat het slavernij is afgeschaft. En dat merk je in Hollywood. Dus er worden heel veel films over dit thema gemaakt. Mm -hmm. Het feit dat Obama in het Witte Huis zit. Dus een zwarte Amerikaan als president. Helpt ook enorm mee. Er is een nieuwe generatie filmmakers die gewoon de waarheid hierover willen tonen. We Hebben in de jaren 80 een aantal films gehad. Die gewoon heel verhalend vertelden over die periode. De Color Purple-achtig. Ja. Zo van, goh, dit is gebeurd. Maar de filmmakers van nu nemen er echt een mening over in. En zeggen, we moeten dit veroordelen en we moeten zeggen. Dit is gewoon een hele slechte periode geweest. En daar moeten we mee afrekenen om verder te kunnen gaan. En jij zegt dat is echt een verschil met vroeger. Je hebt nu regisseurs die nemen een standpunt in. Dat is er veranderd. Uh, ja, dat, dat zie je hier bijvoorbeeld in Europa ook met Tweede Wereldoorlog films. In de jaren 70 en 80 uh, maakten wij hier films heel verhalend. Zo van, dit was de periode uh, die belangrijk was voor onze geschiedenis. Maar de films die nu over de Tweede Wereldoorlog worden gemaakt, nemen er veel meer een standpunt over in. Zo van, we moeten we afrekenen. We moeten daar gewoon vrede mee krijgen. Dat het gewoon een slechte fase was in onze geschiedenis. En dan kunnen we pas door daarna. Ja. Dat, dat zie je dus ook met de films over de slavernij en het racisme. Ja, belangwekkend verhaal dus. Uh, speelt, uh, spreekt veel Amerikanen nog aan. Maar ook een film die veel discussie oproept. Bijvoorbeeld de zoon van Ronald Reagan, die zegt: Ja, mijn vader die wordt uh, eigenlijk in die film onterecht als een racist afgeschilderd. Um, ja, nou ja, goed. Reagan heeft natuurlijk dingen gedaan uh, die niet goed waren. Hij wilde uh, in de jaren tachtig het Zuid-Afrikaanse bewind niet veroordelen. Ja. Uh, de apartheid die daar uh, hoogtij vierde. En het congres uh, en het senaat wilden daar uh, nou ja, een boycott over afvaardigen. En hij heeft dat ge geblokkeerd. Anderzijds was hij ook degene in het Witte Huis... die ervoor zorgde dat de zwarte en de blanke medewerkers... Uh, die, die zwarte butler krijgt tientallen jaren lang veel minder betaald... dan zijn, zijn witte collega's. En dat heeft Reagan wel goed gepraat. Uh, en ervoor gezorgd dat de donkere medewerkers in het Witte Huis evenveel betaald kregen. Dus ik ja. denk dat het wel ja, een genuanceerder beeld is dan de zoon van Reagan zegt. Ja. En de, de historische feiten kan je moeilijk verdraaien. Reagan heeft niet uh, die, die boycott willen uitroepen over Zuid-Afrika. Dus dat kan je moeilijk roepen dat hij dat uh, ja, wel, wel wilde doen, want dat was niet zo. Maar goed, het is dus wel onderwerp van discussie. Begrijp ik. Uh, er, er wordt heel veel over gepraat in, in media, op televisie. Er worden krantenartikelen over geschreven. Ook omdat het 150 jaar geleden is dat de slavernij werd afgeschaft. Maar het, het is wel een, een ding wat nog steeds leeft. En uh, nou ja, We hebben hier natuurlijk in Nederland de Zwarte Pieten discussie gehad. Uh, zulke discussies heb je in Amerika ook over andere onderwerpen. Maar wel hetzelfde Oeh. thema. Een van de, de, de dames die deze discussie altijd weer uh, doet oplaaien. En die discussie ook heel erg levend probeert te houden. Is Oprah Winfrey. Uh, die zet zich eigenlijk al jaren in. Uh, ja. Voor een betere positie van Afro-Amerikanen. Um, zij speelt ook mee. En zij speelt de vrouw. Van de Butler. I just felt like, oh, we have an opportunity to share this story that really is our nation's story, and I saw it as a gift, kind of as a, as an offering. The real reason I wanted to do it is because I thought the the words and the story was important. I am a student of my history. Ja, ja, hier is ook weer het be belang van het verhaal, benadrukt ze nog, nog een keer. En de reacties zijn lovend. Sterker nog, jij denkt, nou misschien zit er wel een Oscar in. Ja, ik durf er wel een flesje wijn op in te zetten eigenlijk. Ja? Nee, Oprah Winfrey heeft in de jaren tachtig de Color Purple gemaakt. Daar, daar heeft ze geen Oscar voor gehad. En dat wordt toch door iedereen gezien als een soort fout toen der tijd. Dat ze die niet gehad heeft. En deze rol is erg goed. Uh, ze heeft het zwaar te verduren. Ze is aan de alcohol. Uh, haar zoons worden met hun, hun leven worden bedreigd. Uh, ze gaat vreemd, want een man werkt veel te hard. En laat zich het Witte Huis koeieneren door al die presidenten. Dus dit is, dit is een rol die, die Oscar waardig is. Ze doet het ook erg goed. Na vijf minuten denk je niet meer ik kijk weer naar Oprah. Maar denk je ik kijk naar mevrouw, mevrouw de Butler. Mm -hmm. um, en er is een soort bus dat zij die, die nu de beeldje gaat krijgen... als een soort waardering voor alles wat zij betekent heeft voor Hollywood. Het flesje wijn staat, Robert Blokland. Vandaag, we een goede deal vandaag draait hij in alle bioscopen de Butler. Even your emotions have an echo and so much space. Barkley Crazy. Exit Holland. In Exit Holland bellen wij iedere dag met een Nederlander in het buitenland. Vanavond gaan we naar India. Daar worden bejaarden bij Tempels achtergelaten. Davy Boerema in India. Um, dat klinkt een, als verdrietig, maar dit is echt waar, zeg jij? Ja, ze worden door hun eigen kinderen in tempels achtergelaten. Het komt steeds vaker voor dat kinderen. Traditioneel gezien is het dat uh, ouderen bij hun kinderen in huis wonen in de Indiaanse samenleving. Maar steeds minder Indiërs hebben daar eigenlijk zin in. En uh, dumpen hun ouders bij tempels, waar ze dan uh, voedsel krijgen gratis. Maar het is natuurlijk geen goede oude dagvoorziening. Um, nee, maar die worden die bejaarden dan wel opgenomen in het complex? Of bedoel, ik neem aan dat ze ja. Ja, of, of moeten ja, blijven ze ik... op de trappen van de tempel een beetje hangen? Ja, wat je ziet, bij tempels in India hebben vaak uh, gratis maaltijden... twee, drie keer per dag. Ja. En uh, kleine verblijven voor mensen die inderdaad niet meer een uh, plek hebben om te... Maar het zijn hele basic verblijven. En het zijn niet, uh, niet ingericht om uh, tientallen mensen te huisvesten. Uh, Want er wordt gesproken over een tempel in Kerala... die wel 15 mensen per maand krijgt uh, op hun trappen... Die, uh, die achtergelaten worden door hun kinderen. En er wordt zelfs gezegd dat één op de vijf ouderen... Uh, ...mishandeld of uh, ja, misbruikt wordt door hun kinderen thuis. Dus er is wel iets, uh, is iets aan de hand in de Indiaanse samenleving. Het oude systeem uh, werkt niet meer zo goed. En hoe komt dat dan? Nou, dat komt vooral doordat... Uh, vroeger was het dan dat de schoondochter thuis was... ...en voor de moeder of vader kon zorgen. Maar steeds meer echtparen werken allebei. Dan werkt de vrouw en de man... En uh, is er gewoon niemand om thuis te zorgen voor de vader of de moeder... die steeds ouder wordt, die misschien medische hulp nodig heeft. Ja. En uh, daar is geen tijd en geld meer voor. Want een, een beetje een behoorlijk pensioenstelsel is er niet in India, hè? Nee, dat niet. En uh, voor oudere Indiërs is het pensioen hun kinderen. Ze investeren hun hele leven in hun kinderen... Ja. in plaats van in zichzelf eigenlijk. Maar ja niet voorzien dat inderdaad de tijd verandert... en dat de samenleving verandert. En dat ja. hun kinderen er later geen zin meer in hebben. En wij vinden dit toch wel een heel verdrietig verhaal. Bejaarden die op de trappen van tempelcomplexen worden achtergelaten. De tempel neem... was een soort aanleunwoning. Eh. Ja, Mick van eh. Welli, onze misdaadman, is ook aangeschoven. Maar eh, Davy, hoe wordt er gereageerd ja. in India? Ik neem aan dat er, nou ja, dat er wel het een en ander over gezegd wordt. Ja, er moeten natuurlijk betere voorzieningen komen voor ouderen. Er moeten meer, te uh, meer uh, bejaardentehuizen komen. en Dat soort dingen, dat zou allemaal aangepast moeten worden. En dat zal ook best gebeuren, maar dat kost tijd. En voor de ouderen van nu zit er dus een gat wat uh, opgevuld moet worden... en wat er nog niet is. Maar goed, voor de ouderen die worden achtergelaten... je krijgt er wel te eten en een beetje, dat wel. Ja, dat nog wel. Nou, met deze kleine schrale troost nemen wij afscheid. Ja, Davy Boerma in India, dankjewel. Roloff. Mick van Weli is binnenkomen schuiven. Je hoorde hem net al heel even. De goedheilig man van de crime Journalistiek. Vandaag is hij een kogelwerende tabbert in de studio. <laughs> okay. Hij heeft het straks over infiltranten. Die moeten er meer komen, vindt justitie. En daar hebben ze gelijk, want het is ook een schitterend vak. Hè. Maar het, het is vandaag pakjesavond natuurlijk. Uh, en daarom gaan we even terug naar jullie kindertijd. Ik heb Sinterklaas undercover gestopt om uh, zo te zeggen, goed luisteren. Want de vraag is, welk sint liedje hoor je hier omgekeerd? Ja, dat is lastig, hè? is een gokje wagen, maar kom op, jij zit in een jonge in. Daar jongetje, wordt aan he? de deur geklopt. Daar wordt aan de deur geklopt, hoor ik. zeg ik maar Sinterklaas-kapoentje. Sinterklaas-kapoentje, het is deze. De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. Toch een classic. We gaan in de herkansing. We hebben er uh, nog eentje, daar komt-ie. Enig idee? Het is echt heel, heel erg mooi. En jij zit in die leeftijd, mee, Kom op, met de kinderen uh... van je. Nou ja, uh, Sigins komt de stoomboot. Zie de maatschijn door ja. de man. Het woordje zie was goed, ja, Mick. Ja, ja, ik zat erin. Ja. Nou, laatste dan nog even. Het lijkt wel een soort grouchy-versie. <laughs> het, het is een metal-versie. Ja, metal maar van ja. welk liedje? Een kapontje, jij. ja, Sinterklaas-kapontje. Nou, dat was teleurstellend. <laughs> nu snap ik waarom jij niet meer welkom bent bij jouw familie met uh, Sinterklaas. Dat is pijnlijk en dat hoeft niet op de radio. <laughs> Zo meteen, Mick van Welli praten wij over uh, de criminele infiltrant. Komt wellicht terug, tenminste op willen wil het graag. Na het nieuws met Christian Bonenbakker. Ik ben Laura Brugge, ik ben violiste, ik ben al twintig jaar freelance. Een avontuurlijke violiste in Holland Doc Radio. Mijn andere grote passie is reizen. Als concertmeester aan de slag in Bhutan, een koninkrijkje in de Himalaya, ingeklemd tussen China en Japan. You know the opera? Opera? Hendel, Hendel, is een composer. Ik weet dat niet. De documentaire Alles Snaren zijn gespannen in Bhutan. Radio 1. Zondagavond, 9 uur in Holland Doc Radio. Het nieuws van alle kanten. Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook dit strijdkwartet in de kleine zaal.